Uur. Dit is Helene Ekker met het NOS Journaal. Bij een grote brand in de Rotterdamse wijk Schiebroek zijn zeker 13 mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Het vuur in een portiek flat ontstond waarschijnlijk na een ontploffing. De hulpdiensten gaan ervan uit dat het een gasexplosie was. De brandweer en andere hulpdiensten rukten massaal uit. Ook werden er traumahelikopters naar Schiebroek gestuurd. Inmiddels is de brand onder controle. De ravage is enorm. Tientallen flatwoningen en huizen in de buurt liepen schade op. Door de ontploffing zijn in de wijde omgeving ruiten gesprongen, sponningen vervormd en zelfs gevels ontzet. Diverse huizen zijn ontruimd. Zo'n honderd mensen uit de omgeving zijn geëvacueerd. Ze zijn in de buurt opgevangen. Een Australische journalist van Al Jazeera is vrijgelaten uit de Egyptische gevangenis. Peter Crest werd ruim een jaar geleden samen met twee andere journalisten veroordeeld voor het verspreiden van valse informatie. De drie kregen gevangenisstraffen van 7 tot 10 jaar. Het Hof van Cassatie in Cairo bepaalde vorige maand dat het proces over moest. Crest is nu onderweg naar Australië. Het is niet duidelijk of ook zijn twee collega's zijn vrijgelaten. In het Tsjechische Tabor is Mathieu van der Poel wereldkampioen veldrijden geworden. De 20-jarige van der Poel reed bijna van start tot finish aan de leiding. De Belg Wout van Aert eindigde op 15 seconden als tweede en Lars van der Haar veroverde het brons. En in de eredivisie is de achterstand van Ajax op koploper PSV opgelopen tot 9 punten. De Amsterdammers gingen in Arnhem met 1-0 onderuit tegen Vitesse. Feyenoord versloeg met 2-1 ADO Den Haag. En Peksvolle won zijn uitwedstrijd tegen FC Utrecht met 2-0. Het weer nog. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen trekken winterse buien over het land bij ongeveer 4 graden.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 Crazy how that shipwreck met my ship Sometimes can't help but wonder that as well Now life is a highway Not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 Dan zie je niet alleen in een man van steden. Van buiten lijkt ik hart, maar er eens doorheen en laten bij doen in mijn manhart. Oh oh, oh oh oh oh Als ik praat, wil ik zoveel zeggen.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 Ik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 You got me under. I see fireworks and we touch now. About you. Your body fits on mind like a glove. Let them say whatever they want. It's too late 'cause you're in my blood now. There's something about you. you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 Do get enough? Does it set on?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 Just let it be.